Gisteren besloot een Servische rechtbank dat Mladic aan het tribunaal mag worden uitgeleverd. Mladic zit nog vast in Servië. Volgens persbureau EP kreeg hij op zijn verzoek in de gevangenis aardbeien en romans van Tolstoy. De astronauten van het ruimteveer Endeavour hebben de laatste ruimtewandeling gemaakt vanuit een space shuttle. In een ruim zeven uur durende ruimtewandeling hebben ze voorlopig de laatste hand gelegd aan de bouw van het internationale ruimtestation ISS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 De twee werken van Hollandse meesters die in Leerdam uit een museum zijn gestolen... werden in 1988 ook al eens ontvreemd. Drie jaar later kwamen de 17e-eeuwse schilderijen terug in het museum... nadat er een onbekend bedrag was betaald. Het gaat om schilderijen van Frans Hals en van Jacob van Ruisdaal. Het weer, vannacht weinig bewolking, Het koelt af naar 10 graden aan zee tot 6 in het binnenland. In de loop van de ochtend toenemende bewolking met later in het noorden wat regen. Middagtemperatuur van 15 graden aan zee tot 19 in Limburg. Tot zover het NOS Journaal. Verkeersinformatie op de A12 Arnhem richting Utrecht. Er staat tussen Maarsen en Bunnek Twee kilometer file door een ongeluk. Maar de weg is inmiddels weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedienacht, welkom terug bij Kaaseluna. Wij zijn nog een uur bij u en uh, in het uur tussen 1 en 2... Uh, laten we altijd luisteraars aan het woord. En uh, de vraag die deze keer uh, gesteld wordt aan u door mij is... als u sport, want we hadden het net met Esther van Etten over... Uh, sport die uh, uh, voeding, zullen we maar zeggen. Hè? Mensen uh, die sporten, wat, wat moeten die eten, waar moeten ze op letten? Dat soort uh, zaken. Als u nou zelf sport, let u dan erg op uw voeding... Of sport u juist om lekker te kunnen blijven eten. Niet zo op de voeding te letten. Dat is een vraag. Misschien sport u ook wel helemaal niet. Omdat u het wel leuk vindt om een gezellige dikker te zijn bijvoorbeeld. Uh, mag ook. Dan mag u ook even bellen. 0800 0801121. als u wilt bellen. Als u wilt mailen kan dat naar casaluna.ncv.nl. Casaluna.ncv.nl. En uh, twitteren kan naar hashtag Casaluna. Ik heb aan de telefoon Martin. nacht. Ja, goedemorgen, ik ben Marty Schelligens, Oezreek zeg, zeg dat nog eens? Uh, Marty Schelligens, Oezreek Landaer. Dat zegt me niet. Nee, reek, dat is uh, zeg maar de grote driehoek uh, Oss-Ude-Wiegen. Aha, daar kom je vandaan. Ja, Spor uh, daar woon ik nu en uh, ja, ik ben uh, ja, net thuis een beetje overdreven, maar... Wel eventjes binnen, maar ik hoorde jullie over dat, dat, dat sport en denkt uh, ja, ik, denk, tja, ik, ik ben net thuis van de dat competitie van de Brauwenboek, we hebben namelijk uh, tegen Monty Python 2 moeten spelen. Monty Python 2? Ja, dat is het team waar wij tegen moesten. Daar win je niet uh, snel van volgens mij. Zegt u? Da oh, sorry, uh, u, zeg maar joh, da je win niet snel van Monty Python 2 toch? Nee, ik ben niet zo'n multipijs van 2, dat was onze nee, tegenstander. Nee, daar moest je uh, tegen. Nee, Maar die, daar kan je niet makkelijk van winnen. En nou, als ik de standen bekijk, als iets van, nou ja, ik maak wel een kansje, want ik ben een beginnerspeler, zeg maar. Ja. Ik ben eigenlijk bij, bij uh, ja, eigenlijk bij toeval ben ik in dat uh, team terechtgekomen. Ja. dat café uh, eigenaar van waar wij dan spelen, zeg maar, die uh, trokken er wel hard aan. Als je zo hard eraan trekt, ondanks wat ik uh, hem had verteld, ik denk ja, dan ga ik er ook voor. Ja. Dus uh, ben ik in dat team gekomen en uh, ja, we hadden het eigenlijk in de auto over. Toen wij dus naar u reden van goh, ik had eigenlijk een hele competitie slechts één lek uh, binnengetrokken. En ja, meneer onze ketten en zegt van ja, maar ik eis twee leks van je. Ik zeg, nou ja, ik zeg, ik wil eigenlijk wel een overwinning, dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Dus, uh, nou ja, goed, op een gegeven moment in cycling gegooid en uh, ik gooide gewoon eigenlijk helemaal niks. Toen kwamen we dus een ude en dan gooi je ook nog even in. En toen ging het eigenlijk best wel leuk en ik dacht, nou mond houden. Want als je de drugbaarheid aan geeft, dan gaat het terug aan die is fout. Dus ik mijn mond houden, Ik denk nou, ik gooi gewoon lekker door. En, uh, nou ja, waar Rempel uh, met drie legs op rij met een 3-0 uh, overwinning mocht ik mijn eerste uh, competitieoverwinning binnen sjouwen. Yeah. Dus was dat was heel leuk eigenlijk. Ja, nou, hartstikke mooi. Maar om even bij het thema te blijven. Eh, um, darters, ja, kun je het sport noemen? Ja, het is wel een sport, hè. Ja, nou... nou... Maar ik vond het eigenlijk wel zo typisch want jullie begonnen erover. En ik zeg ook net toen ik dus belde, ik zeg ja, ik kwam net thuis en ik heb dus even tien, twaalf sneeën naar binnen gedrukt. Ik denk, ja, heeft dat drie schuldjes Wat maken? heb je naar binnen gedrukt? Ja. Tien, twaalf sneeën mik heb ik naar binnen gestopt. Bo boterhammen? Twaalf <laughs> ja. boterhammen? Ja, een halve mik dus. En wat, wat, uh, wat doe je daarop dan? Uh, ik begon eerst met leverkast, die uh, middag vanmiddag wel heb binnengetrokken. <laughs> ik ging al zes nemen en naar binnen. En uh, nou ja, toen had ik toch wel een beetje trek. Ik denk, oh, ja, weet je wat, uh, ik leg er een vies nee bij. En, uh, yeah. ja, dus je had honger gekregen zo. van d'art? Ja, ik, ik, ik had best wel uh, wat trek gekregen. En ja, ik denk, jij ja, heeft het er iets mee te maken, ik denk, ja, weet het eigenlijk niet. Ja, misschien wel, want zijn overwinning is het natuurlijk wel heel erg gaaf. Zeker als je nul jaar eigenlijk geen klap gooit. Ja, maar, maar even, even, voor, even toch even bij die voeding blijven. Hè? Want uh, de darters die ik ken van de televisie, die hebben over het algemeen een, een enigszins uh, dikke buik. He, he, he, he, heb jij dat ook? Uh, nou... Nah. Ja, we hadden het eigenlijk in de auto over. Toen uh, hadden het op een gegeven moment twee spelers al tegen elkaar over. Het hadden het over auto's en... Uh, alles <laughs> dat, dat van een polootje, zo, weet ik veel. Het onder Maar, maar ga, dit ja, gaat, dit gaat te... ook al niet meer over, over voedsel, hè? Ik... Ja, jawel. Ja, eigenlijk in die zin. van Dat hij zegt van ja, het is eigenlijk wel leuk als je mensen kunt vervoeren. Maar ja, zegt hij op als wij met ons vieren. Want we reden dus met ons vieren dan richting Uden toe. Hij zegt van ja, bij mijn polootje is het wel leuk als je mensen kunt vervoeren. Maar ja, wij met al, onze vieren dan wordt het wel een beetje lastig. De, dus jullie zijn allemaal vrij, vrij stevige darters? Nou ja, wij in ieder geval wel. Ja, we hebben wel twee bij. Dat zijn van die uh, luciferhoutjes, zeg maar. Een beetje een soort koos uh, figuren min of meer. Die waren er vanavond niet bij. Die konden niet. Maar uh, wij zijn er toch wel een beetje van het taart. Uh, ja, in ieder geval geen luciferhoutjes. Ja, en het zo, en ja, ook niet van 8. de gezonde sportvoeding dus, waarschijnlijk. Uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet, ik bedoel, ja, ongezond eten doe je natuurlijk nooit zo snel bewust en uh, we zullen best wel naar dingen kijken, maar ach, dit is, uh, ja, zoals je een rommel van Buineveld noemt, of in een dat tegenwoordig moet ik trouwens zeggen, die groeit volgens mij ook aardig de laatste tijd. Ja, <laughs> Laat we het doen allemaal weten. lekker dingen. Goed. Nou, uh, ik dank <laughs> maar, je wel, uh, Ma ja. Martin, ik, da ik dank je voor het bellen en ik ben uh, blij dat je gewonnen hebt en dat je zo lekker aan die boterham hebt gezeten dan, hè? <laughs> Ja, het was wel even, maar ja, ik ga daar lekker mijn rust in, want ik kan mijn rust goed gebruiken. En, ja, dat is ook heel nou ja, belangrijk, ja, heb ik, ik, ik net gehoord. Ik denk, gewoon, ik hoorde jullie erover, ik denk, maar nou ja, net 10, 12, sneeuw binnen te ja, Nee, dat, denk, dat is heel, heel goed dat je dat met ons gedeeld hebt, maar ik ga nu naar de volgende bellen. Ik dank je wel, ga lekker okay. slapen. en, uh, en nog, Prettig hè? weekend alvast. Doeg, dank je wel. mooi. Doeg. Patrick. Ja. <laughs> Hallo. Ik doe helemaal niet aan sport. Oh. Uh, ja, ik heb vroeger wel natuurlijk wel een beetje als sport gedaan, uh, een beetje zeilen en zo, en, uh, en kunstschaatsen. Kunstschaatsen? Maar uh, de, de laatste twintig jaar heb ik helemaal niks meer gedaan. En ik voel me er lekker bij. Was je een goede ben... kunstschaatser? Uh, nee, nee, nee. Ik kon wel een halve uh, axel en uh, ja, dat heb ik mezelf allemaal aangeleerd. Maar ja, in mijn jeugd... Oh, uh, uh, uh, dat was de was helemaal niet te spraken. Ik bedoel, van uh, die jongen heeft talent, die moet een trainer hebben of zo. Maar tegenwoordig is dat helemaal anders. Ja. En dan was het misschien anders gelopen, maar dat weet ik niet. Nou, maar in ieder geval sport je tegenwoordig niet meer en al de hele tijd niet. En je voelt je er goed bij. Nou, uh, wat is de definitie van sport? Ja, god, moeten we nog filosofisch worden ook op de late avond. Nou, dat mag toch wel. Uh, sport, ja, nou, dat je lekker beweegt zo, Dat je Juist, bijvoorbeeld... Nou. Een is een hele klus in de week? Klussen, ja, maar klussen is en geen timmeren. sport. timmeren. Timmeren, ja, nee, dat zal allemaal wel en calorieën en kosten. En dan op, trappen af. Weet je wat dat voor sport is? Ja, het begint erop te lijken. Ja. Maar ja, sport... Dat is sport. Dus, en, dus je, je beweegt, sport, dat, is, dat, is dat, dat is bewegen. dat is sport die wat oplevert. Ja, want dan uh, maak je ook je nog mooie dingen. Je kunt natuurlijk uren op een fiets fietsen, maar dan, dan heb je geen kamer behangen, je hebt je huis niet geschilderd. Snap dat ja. wat ik bedoel? Ja, dus je beweegt wel veel, maar je sport niet. nee. En, uh, en qua voedsel? Qua uh, voeding, sorry. Oh, uh, heel mager vlees. En uh, uh, meer wit vlees. Heel weinig rood vlees. Uh, weinig koolhydraten. Maar als ik uh, flink gepust heb, dan heb ik wel eens zin aan een bak macaroni. En dan, dan, dan, dan eet ik ook macaroni natuurlijk. Maar ik, ik eet wel heel bewust. Ik eet niet vet. Ja. Geen vette patat, geen uh, vieze vette frikandelle of wat dan ook. En uh, ik ben nu 64 en uh, ik ben echt in topconditie. Ja, ben je een beetje dat, uh, strak nog? Ik, ik zou je vertellen dat uh, heel veel jonge mensen... Nou die al om 9 uh, uur uh, naar bed gaan of zo Of uh, in slaap vallen of <laughs> moe zijn. Ze ja. zijn altijd moe. Nou, ik ben nooit moe. Maar heb jij nog een goed figuur? Ik heb huiselijk goed figuur. <laughs> ja? Maar ja... Al zeg doe... je het zelf. Ja, ik ben uh, een den. Ja. Maar ja, ik ben ook altijd bezig. Ik, ik, ik ben met muziek bezig. En uh, ja, god, ik heb in beentjes gezeten en uh, dat is ook schouwen met versterkers, dat is ook sport. Dus gewicht even. Ja. En uh, ja, god. En uh, ik ben gepensioneerd, maar uh, ik uh, klus hier en daar. En uh, ja. Ja, niet, niet uh, met de regelmaat van de klok, maar, uh, maar ja, ik ben toch uh, in beweging de hele ja. dag. Nou, klinkt goed. Ik ja. dank je wel. Ga zo door zou ik zeggen. <laughs> En trouwens, eh, eh, dat, dat voetbalvertegenwoordiger ook. Dat is één grote binnen. Dat heeft alleen met geld te maken. Dat vind ik ook niet meer leuk. Nou, ik heb ik toevallig net... Helemaal niet meer leuk. Ik heb net op de, op de radio gehoord dat de, de FIFA... Ja. niet corrupt is. Dat zei Zet Blatter wel uh, zes keer, geloof ik. Ja. Waardoor je er toch een klein beetje aan gaat twijfelen. Maar, uh, nou, ja, okay. dat is... <lacht> dat oké. Oh, ik fijn. Uh, politiek correct. Hé, uh, uh. hey, dankjewel voor het bellen. Oké, okay, doei. Doeg. Patrick was dat. Gaan wij door... Oh, nee, ik doe even een mailtje tussendoor. Eens even kijken. We hebben Alexander... Die heeft gemaild en die schrijft allebei en natuurlijk... Uh, oh, allebei natuurlijk. Het gaat over sport en voedsel. Sporten en verstandig eten, dat is allebei heel belangrijk. Sporten laat wel af en toe een zonde toe. Een ijsje bijvoorbeeld. Nou, dat is wel goed om te weten. En dan hebben we uh, nog eentje. Uh, die vergelijkt ons met Radio Bergrijk. Ik weet niet waarom, maar... Volgens mij toch een heel ander programma. Um, even kijken naar de telefoon. Ik zag net een naam, maar die kan ik nu even... Oh, daar is die. Ton, goedenacht. Ja, goedenavond. Hallo. Uh, sport en voeding. Ja. Wat doe je nou als je constant te licht bent? Uh, ik heb het probleem al heel lang niet meer bij de hand gehad. Uh, maar wat is de... Uh, uh, uh, bent u te licht dan? Ik ben veel te licht. Hoe, hoe lang? Ja, op, dit, op dit moment sport ik even niet meer, maar ik blijf te licht. Eh, hoe, hoe lang en slank bent u? Nou, ik ben 1,78 meter 78 lang. Ja. En mijn maximale gewicht, dat is 72 kilo. Is dat zoveel te weinig? Ja, dat is wel weinig, hè? Dat is heel weinig. Hoe oud bent u, als ik maar mag? Ik ben bijna 58. Oké. Okay. En uh, eet u veel, of niet? Op dit moment heet, eet, eet ik heel erg slecht. En dat, dat, dat, dat, is een, dat heeft een oorzaak, maar daar gaat ik er even niet op in. Maar ik heb ook nooit meer gewogen. Ook niet. Toen ik veel uh, at... Ik heb uh, aan sport gedaan. Ik heb uh, regelmatig op een racefiets gezeten. En uh, dan kon ik eten wat ik wou. Ja. Ik, um, zelf heb ik... Uh, op dit moment gaat het even niet. Maar ik heb jarenlang zelf appeltaarten gebakken. Die uh, in mijn vriendenkring heel beroemd en berucht waren. En die zeiden van... Wij moeten uitkijken dat wij dat jij geen appeltaart bakt, want dan komen we aan. Ja, maar jij zelf niet? Nee. Hm. En, en maar je belt omdat je, je een beetje zorgen maakt erover? Of? Nee, om, omdat het over sport en voeding gaat. Ja. Ik heb al sport gedaan. Ik bedoel, ik heb op een racefiets gezeten. Ik reed... Uh, ja... Ik heb, laat ik het zo zeggen, ik heb per, en dat was dan twee, drie keer per jaar weliswaar, uh, maar een dagtocht op een racefiets van uh, meer dan 200 kilometer gedaan. Ja. Ja, goed, dan moet je voor training. Ja. Doe niet zomaar een, twee, drie. En uh, dan moet je ook uh, op, je, op je voeding letten. Ja. Ik eh, kon macaroni eten wat ik wou en bananen eten wat ik wou. En waarom deed ik aan sport? Eh, ik deed puur alleen aan sport. Niet voor mijn gewicht, maar om mijn hoofd leeg te maken. Ja. ja, dat helpt ook trouwens goed. Hè? Dat merk ik ook wel. Ja. Je wordt er ook wel vrolijker van als je een beetje beweegt. Maar eh, ben jij fit op dit moment of niet? Op dit moment? Nee. En heeft dat met het niet sporten te maken, denk je? Uh, dat heeft uh, meerdere oorzaken. Ja, ja. Maar daar wil je niet dat... te diep op ingaan, begrijp ik. En dat hoeft ook niet. Niet in de uitzending. Nee, oké. Okay. Uh, ja, dan ga ik even naar de volgende bellen, als je het goed vindt. Dat is, dat is prima. Oké. Okay. Dankjewel voor het okay. bellen, Tom. Doeg. Goed, nog een goede avond. Dag. Dag. Uh, Dirk... Ja, goedenavond. Uit België ook? Ja, inderdaad. Ik ben bakker van beroep. Ja? Ik heb zelf altijd topsport gedaan bij de profrunners, nog gefietst. En zo ben ik ook in dat milieu geraakt. En nu maak ik uh, voeding voor uh, wielrenners. Oh, wat leuk. Alleen voor uh, in hun zak te steken achteraan. Voor uh, topteam uh, Topsport Vlaanderen van België. Oh, wat leuk. Ja, en uh, die mannen binnenste wedstrijd eten ze rijstaartjes. Franse pannetaartjes, dus met amandelen en suiker. En uh, confituurtaartjes. En ook gevulde uh, sandwiches. Canada, de lichte broodjes. Met een beetje gele crème tussen en wat fruit tussen. Maar, en, en hebben zij die dan in hun, uh, hun showcase? Nee, nee, nee. De, de, de, de soigneurs geven daar halfweg de wedstrijd. Die zakjes die ze in de kant geven. Ik heb dat voor Rabobank ook moeten maken. Voor, ja, echt waar? Ja, ja. En, en... en dan die soigneurs en al die komen soms bij elkaar en die zeggen: Wat hebben jullie in de zak? Ik vind dat wel een keer tof, dat is een alternatief. Want de meesten gebruiken ze van die rappen suikers en al. Maar dat is echt niet smakelijk voor het eten. Wel heel evident. Maar niet zo smakelijk voor het eten. En hetgeen dat ik maak is natuurlijk lekkerder. Hè? Maar hoe komen ze dan uh, bij jou? En, uh... Uh, en wel ja, de, de soigneurs, de verzorgers, ja. die ken ik persoonlijk een paar omdat ik zelf ook bij de profs gefietst heb. Ja. En die komen, ik heb gezegd, kijk, uh, ik wil dat gratis voor niets doen. Dat is voor mij een neer. En ik vind dat tof. En ook een kleine reclame natuurlijk, hè. Begrijp je? Ja, en, en hoe lang geleden heb jij bij de profs gefietst? Goh, uh, dat is nu acht jaar geleden. Maar, maar uh, ik kan je zeggen, ik heb ook nog topsport gedaan. En uh, ik heb nog uh, sport gedaan uh, met uh, natuurlijke doping. Dus bepaalde voedingsstoffen uh, bij ons in de natuur, die, die zijn wel... Uh, Sportbevorderend ook hoor, bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat kan, uh, natriumbicarbonaat. Ja... Maagzout zeggen wij daartegen. Wat zeg je daartegen? Maagzout, in de volksmond. Oh. Nee, kent je dat niet? Uh, wel als je een... een Ke Keukenzout? Een, ja, natriumbicarbonaat. Ja, zout. Dat kun je gewoon kopen in, uh, in de drogisterijen hoor. Ja. En als je daar een theelepeltje van in uw gewoon water doet, en voor de wedstrijd een 45-tal minuten voor de wedstrijd inneemt, krijg je een adrenaline stoot. Ah, Oké, okay. en, ja. en, en dat is gewoon legaal? Ja, dat is legaal. Bijvoorbeeld uh, twee eidooiers met snuifjes uit bij, voor de wedstrijd opnemen, dan krijg je een vatstofstoot. Al ja, begreep je mij? Ja. En ook bijvoorbeeld, als gezegd, een belangrijke wedstrijd, vier dagen voor de grote wedstrijd, moet je je eigen uithongeren. Geen koolhydraten nemen, gewoon water drinken en bijvoorbeeld uh, nu uh, ja, de tijd van het jaar komkommers eten, uh, tomaten, veldsalade en dat allemaal eten. Drie dagen aan een stuk en geen enkel koolhydraat, geen suikers nemen. En de vierde dag begint je dan met pasta te nemen, bruine suiker in te nemen en dan voelt je lichaam dat dat uh, ja, 25% meer inhoud heeft. En dat komt omdat je dan de dagen daarvoor heel weinig eet? Ja, ja, ja, ja, ja. echt waar. Je kunt je lichaam ongelooflijk trainen. Maar natuurlijk ook als je fietst, uh, je moet daarop trainen. Hè. Op training moet je als je twee, drie uur gaat gaan fietsen. De eerste uur niet zitten en dan om de uur moet je iets binnennemen. Dan kun je in de wedstrijden ook, want als je dan niet gewoon bent, bijvoorbeeld. Ja. En je gaat geen handelswedstrijd, krijg je krijgt het zuur en al, hè, begrijp je? Dus, uh, opritspingen van je maag en al. Ja. Je moet daar ook op trainen, natuurlijk. Heel sportvoeding. Ja, ja. Nog, nog even terug naar die broodjes uh, of die, die, ja. die. Ja, het zijn een soort gebakjes eigenlijk die ze krijgen. Ja. Um, Verkoop je die ook gewoon in de winkel? Ja, ik verkoop die ook in de winkel. En de mensen weten dat. Ik zei, het is daarom een kleine reclame ook voor mij. Ja. Ik sta er vakant voor. Nou ja, op de dure, dat gaat rond. De wereld van wielrennen is klein. En, en dan komen er meerdere mensen. En zoveel toeristen en al ook. Ja, ja bakramon kunnen wij dat ook bij u krijgen? Zei, dat is geen enkel probleem. Ja. En is het voor gewone mensen ook goed? Of moet je echt wel erbij sporten? want anders het er nee, een... nee, nee, nee, nee. Ik vast voor gewend, want hetgeen dat topsporten zitten dan mag iedere gewone man zetten ook, want dat is uitgekiemd en dan gaat zeker geen accidenten meer tegenkomen of niks, Ja, en welke beroemde wielrenners op dit moment uh, eten die, die broodjes of die gebakjes van jou? Die taartjes? Van mij? Ja? Oh, beroemde, beroemde. Gelijke dingen hier, Helio Keizer, ik weet niet of je die kan mm, nee. Uh, en uh, ik heb onlangs nog op de radio geweest en op televisie hier in België. ons. Uh, uh, Wouter? Wouter uit ja. Die kan ik persoonlijk. Die kwam bij mij ook. Ach, ja, ja, ja. Dat ja. Is de, ja, die is overleden in uh, Italië. Inderdaad, want ik ben van uh, rond Gent hier en die jonge woning hier ook hè. Ja. En, ja, en hij, die, had ook, hij had ook, jouw pootje? Ja, ja, die had ook. En ik zeg het die Lukeise, maar dat was een, een ploegkameraad. die heeft voorgelezen in de Miseo Die doet heel veel zesdaagse. Die heeft in Nederland ook al een keer gewonnen denk ik, de zesdaagse. Oké. Okay. En uh, de ganse Zesdaagse uh, sponsor, ik die man. Gelijk uh, dingen ook, en noemt hij dat een Duitser. Die nu nog maar gestopt is. Die heel bekende Duitser, die Spurter. Ah, uh, ja, uh... Uh, nee, help mee. Uh, ja, daar kom ik even niet op. Uh, ja, die heel veel de groene trui gewonnen heeft. Ja, inderdaad, die kwam toen bij mij. Hoe heet hij nou? Ik kijk even en uh, bij... Robbie McEwen, kan ik ook. Die oh, komt okay. ook. Ja, ik oké. een sprinter, die woont in België. Ja, die woont in België, ja, die woont de kanten van Girafsbergen. Ja. Ja, zo. Zie je. Uh, hoe heet je? Eh, sportvoeding en al en uh, kan toch een 5 of 10% van je prestaties verhogen hoor. Dat is heel belangrijk. Hij heet Erik. E Erik Sabel. Erik Sabel. Inderdaad. Ik hoorde niks meer wat je zei. Ik had alleen nog maar niet aan die wielrennen te denken. Dat Want ik dacht dat ze een Belg met een Nederlandse voornaam. Oui. Of een Belg een Duitser, sorry. Nee, dat is een echte Duitser. Ja, nee, maar, dat was Een Oost-Duitser. Dus, dus Sabel die had die ook jouw brood? Ja, die is bij mij ook nog geweest als Nederlandse de daagse dit en, al. en in de tijd Ietje in de Wilde, die was heel bekend. Die Wie? Ietje in de Wilde. Ja, die ken ik. Ah ja, voilà. Goh, leuk zeg. Ja, dat is heel leuk. Uh, en ben je zelf gezond? Uh, heel gezond. Ja? Ja, ik heb nog triathlon gedaan en al ik zeg het, ik ben een topsporter in hart en nieren. En uw voeding is heel belangrijk, maar ik zeg u ook voorbeeld, ik ben nu 43 jaar, ja. dat ik minder sport doe, ben ik ook wat kilo's bijgekomen natuurlijk. Ja. En uh, ik zeg, ik probeer drie, vier keer in de week al eens maar een veertigtal minuten gaan lopen of zo. Ja. maar ik vind dat ik de zondag dan als tegenprestatie mag een keer een goede pot bier drinken of een fles wijn open doen, omdat ik zeg, ik heb er de hele week voor gepresteerd en dat is mijn beloning. En zo vind ik het ook positief, begrijp ja. je? Ja, snap ik, ja. Voor het een hoort het ander. Waar, waar is die bakkerij van jou? Goh, in Huizen destelbergen uh, uh, Kun je dat spellen? Nee, hoe heet het? Zeg nog eens. huusden Dastelbergen. Heusden. De tweede woord verstond ik niet. Dastelbergen. Des oh, Destelbergen. Ja, de, waar dat de Boccaccio vroeger was. Heb je dat ook niet gekend? Die grote Megadansing. Nee. <laughs> ja, ja, veel Nederlanders kwamen naar hier, hoor. Ja, maar misschien kwamen die dan uit Brabant of zo. Nee, die dancing ja. daar, nee. Nee, dat, nee. nee, nee, Van dat dansen. Nee, want je hebt heus de zolder ook, Ja, ik, ik, als ik een keer in de buurt ben, dan kom ik die broodjes halen. Zeker en vast. Altijd welkom, want ik ben heel blij, ik heb dat al gezegd tegen jullie, dat jullie live continu op de radio zijn. Ik kan al jullie programma's de uh... week door, want hier in België hebben we dat niet, Nee, België, radio, dat is niet veel, hè. Nee, nee, maar we hebben zoveel volk nu ook, Nee, dat is ook de moeite nauwelijks. Ja, maar ik ben heel blij dat ik jullie heb. Nou, wij zijn blij dat jij gebeld hebt. Dank u, vriendelijk. Geen enkel probleem. En ben je nu aan het bakken? Ja, van gistermiddag 2 uur tot morgen vroeg tien uur. In touw? Pardon, want ik heb van de week ook moeten maken voor de ronde van België. Dan, dan heb je wel wat natriumbicarbonaat nodig, lijkt me, om dat vol te houden. Nu, <laughs> nu, nee, nee, dat je geen probleem. En bel, tien uur. <laughs> Goed, hé, heel veel succes nog. Zet dat op. Dank u, vriendelijk. Bedankt voor het bellen. Doeg. Ja, doei. Ik ga even... Nog een keer zeggen uh, dat wij uh, praten over uh, sport en voeding. Uh, de vraag is, als u sport, let u dan erg op uw voeding? Of sport u juist lekker om uh, te kunnen blijven eten gewoon? Of uh, vooral sport u om lekker te kunnen blijven eten? Of sport u helemaal niet? Maakt het u niet zoveel uit hoe fit of hoe dik of hoe dun u bent? Uh, met al dat soort uh, verhalen kunt u bellen met 0800-1121. 0800 uh, Dan hebben we ook nog uh, de mail. NCV.nl Kazerouna Tv.nl en Twitter, hashtag Kazeruna. Iemand schrijft Leon van Aubel is dat. Die schrijft uh, zeker goed om op het eten te letten met Alp du 6 voor de boeg. Ja, dat komt er nu aan. Hè? Dat is de tocht op de Alp du West, uh, in de strijd tegen kanker. Dus heel veel mensen fietsen zes keer of één keer naar boven. En halen daarmee geld binnen uh, voor de strijd tegen kanker. Daar gaan we in Casaluna over twee weken ook nog aandacht aan besteden. De NCV is daar sowieso heel erg druk mee. Hè, met uh, knopend Kranenbarg. Nou, Leon van der die gaat blijkbaar ook uh, fietsen. En die zegt zeker goed om op te letten dus met uh, Alp du 6 voor de boeg. Uh, dan de hele dag bananen krentenbollen eten tot het je oren uitkomt. Dat is een goede tip voor Leon. Mocht u nou ook die berg op gaan uh, fietsen, dan uh, weet u dat krentenbollen en bananen meenemen. Kijk ook nog eventjes naar de mailbox. Mm, ik geloof niet dat daar wat bijgekomen is. Of wel? Nee, uh, nee, dat was het. Nee, dat was het even. Dus dat uh, telefoonnummer 0801121 Als u ook iets wilt vertellen over uh, sport en voeding, gaan we nu naar een laatje en ik ga u straks vertellen waar u naar geluisterd heeft. Het begint in ieder geval ontzettend leuk. Safety pin. Holding up the things that make you mine. About your hair, you needn't care. You look beautiful all of the time. seems But you still Rave I must admit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 Cooks zijn dit, met Shine On. Nou, denk je, leuk, leuk bedacht, de Koeks, als je het over voeding hebt. Maar het schrijf je net iets anders dan uh, het woord kok in het Engels. Dus het heeft er niets mee te maken. Maar het was wel een leuk plaatje. Shine On, dus van de Koeks uit 2008. Um, ik ga nog even zeggen waarover wij het hebben. En uh, ook nog even het telefoonnummer noemen. Uh, als u sport, dat is de vraag. Want uh, we hebben Esther van Etten gehad hè, in het eerste uur. En dat is een sportdiëtiste. Naar aanleiding van de wedstrijd... Uh, Barcelona, nee, Manchester United wordt geloof ik eerst genoemd. Manchester United tegen, tegen Barcelona. Naar aanleiding daarvan hebben wij gesproken over sport en voeding. En uh, ja, wil ik het daar met u ook graag over hebben? De vraag is of u sport en als u sport... of u dan uh, erg op de voeding let en op welke manier u dat doet... en wat u dan eet en uh, nou ja, dat soort zaken. Maar het kan ook zijn dat u juist sport... omdat u dan gewoon alles kunt blijven eten. Althans, dat denkt u, dat is niet waar, hebben we net van Esther van Eten gehoord. Dat is voor mij ook een behoorlijke streep door de rekening. Maar dat werkt dus niet goed genoeg. Uh, en het kan ook zijn dat u helemaal niet sport... omdat u het helemaal niet erg vindt om uh, niet zo heel fit te zijn... en een klein beetje te dik. En dat, dat u denkt, ik vind het gewoon lekker, dus ik eet vrolijk door... Als u een verhaal heeft, dan kunt u dat doorbellen met 0800-1121. 0800-1121. Als u wilt mailen, dan kan dat naar casaluna.ncrv.nl. Casaluna.ncrv.nl. En twitteren, dat kan naar hashtag Casaluna. Kijk of daar wat volgens mij is Ik dat, dat ga ik vernieuwen, dat ga ik straks wel even proberen. Eerst nu aan de telefoon, Nick. Goeienacht. Nou, ja, ik ben niet Nick. Je bent niet Nick? Nee. Ik ben Leo. Leo. Hoi. Hallo. Hallo. Waar ben je op weg naartoe? Naar huis, als jij het goed vindt. Eh, uh, nee. Draai dra maar ja. om, ga maar ergens anders heen. Nee, nee, ik, nee. Stop, ik. stop ik toch. <laughs> nee, vertel even, uh, waarvoor bel je? Uh, ja, dat maakt wel heel veel herring. Kan je de auto even stilzetten, want dit is wel heel veel uh, kabaal. Ja, dan moet ik hem midden op de weg zetten, dan gaat het niet lukken. Nee, maar ik weet niet waar je bent, maar uh, het klinkt alsof je... Ik zit bij het uh, ADO-stadion. ADO zeg maar. Heb je het raam open of zo? Nee hoor, alles was het dicht. Rijdt er een trein langs? Nee, ja goed, we <laughs> zijn op de weg bezig. <laughs> oh. Nou ja, vertel me even. Nee, ik doe helemaal niet als sport. Oh. Dat wou je toch ook weten? Ja, en waarom niet? Ja, geen tijd voor, geen zin in. <laughs> en, en ik uh, eet ik, ik, ik doe wel als sport, maar dat is transport. Ja? Dat, dat valt niet onder die categorie, denk ik of wel. Wat voor sport? Transport. Oh ja, nee, dat, dat hoor ik nu. Uh, nee, dat is niet helemaal wat we zoeken. En hoe zit het met het eten? Ja, lekker eten. <laughs> ja. En dat, dat is niet altijd even gezond misschien? Nou, ik probeer het de laatste tijd wel. We pakken sla erbij en dan laat die pot mensen maar een keer staan en zo weet je wel Ik heb misschien wel een beetje overgewicht, maar het komt er niet altijd van. Ja, want uh, hoe lang ben je en hoe zwaar ben je? Ik ben, uh, ik geloof 1,87 en ik wees zo rond de 100 kilo. Ja, dan ben je te zwaar? Dan ben je 30 kilo te zwaar volgens de boeken. Oké, okay, en, en, en zit je daarmee of helemaal niet? Nee, eigenlijk niet. Want ik voel me goed. En ik laat dan maar één keer in het jaar of één keer in het jaar even alles nakijken. En ja, ik heb ook wat problemen met mijn holle rol, mijn bloeddruk en alles. Dat is allemaal goed? Dan zal ik maar gaan het druk maken. Maar denk je niet van, de, ik zou er iets leuker uitzien als ik ietsjes dunner was? Ik ben bijna 20 jaar gepraat, praten zou ik dat vandoen. Ja. Nee, ja, misschien wel. Maar, uh, ik ken me daar eigenlijk niet toe zetten, weet je wel. Ja. Nou, ik, ik begrijp het wel een beetje hoor. Hé, hey, maar, um, um, Leo, ik ga toch even door, want het is wel een heel veel herrie die auto. Ja, is goed. Maar hartstikke leuk dat je gebeld hebt. Ja, succes met je programma. Hè? Dankjewel hè? en uh, lekker doorheen, zou ik zeggen. Nou, af en toe een beetje bewegen. Hé, hey, doeg! Goeienacht, daag. Uh, ik uh, zie dat er weer getwitterd is. Dat is uh, Eline, die schrijft... Op mijn 17e naar Zwitserland, Oostenrijk gefietst vanuit Nederland... drie weken bij McDonald's gegeten en toch vier kilo afgevallen. Maar ja, dat was op de 17e. Ik ben heel benieuwd hoe het nieuw is. Maar het kan dus wel, hè? Als je maar heel gezond bent... kun je ook gewoon bij de McDonald's... maar het is trouwens heel gezond eten. Daar. Uh, even kijken, Harm Wols. Goeienacht. En goede avond. Ja, ook in de auto zo te horen. Ja, ook okay, in de auto, ja. Ja, ja, ja, ja. Ik ga hem bijna langs de kant zetten, maar... oh, Oké, okay. nou, dit is iets minder uh, kabaal, maar we horen het ook. Maar goed, vertel maar, wat, uh, wat is de reden van dit telefoontje? Nou, ik, ik, ik bel even, omdat uh, het vooral uh, gaat over uh, overgewicht, gewicht, gewicht, laat het daar op ademen. Ja. En uh, ja, ik heb er zelf, ik ben nu uh, 27... Ja. En ik, heb, uh, ik studeer voedingsmiddelen technologie en uh, daar heb ik ooit geleerd dat het ging over het uh, metabolisme van een mens en dat is vooral, uh, gaat vooral over hoeveel stoffen je opneemt en uh, of niet. En uh, ja, mijn metabolisme in mijn lichaam is toch uh, redelijk veranderd en ik ben de laatste tijd uh, dikker aan het worden. Ik weeg nu uh, zo'n uh, 85 kilo en ik was een uh, 62? 62? Ja, ja, ja, ja. Dat was, Ik was een hele lichte jongen. En uh, ja, nou uh, ben ik toch eerlijk aan het aankomen, de laatste jaren. En Ho dat komt eigenlijk omdat mijn stofwisseling uh, aan het veranderen is. Even, hoe lang ben je? Ik weeg, uh, ik ben uh, 1,80 meter Oké. Okay, ja. 1,82 meter 82, om precies te zijn. Ja, ja, dan, dan, dan, dan, dan begint het een beetje aan de, aan de zware kant te worden, 35. Ja, ik begin een beetje aan, ja, dat is uh, zeker zo. Ja. En als ik nou zou gaan sporten, dan zou mijn uh, metabolisme weer iets aanpassen. En dan, uh, ja, dan uh, word ik weer iets lichter. Wacht even, maar de, sport, de, de stofwisseling verandert als je gaat sporten? Ja, ja, ja, ja. ja. Dan neem je meer... Uh, dan en dan uh, ja, zet je minder stof uh, dus uh, om wat je binnenkrijgt uh, in vet. Ja. Je zet meer om in, uh, in spierweefsel. dus uh, zal je ja, in het begin eventjes... Uh, eventjes niks van merken, maar daarna zal je lichter worden omdat je vet verdwijnt en uh, je, je zet het onder spierweefsel. En, en, en je, je verbrandt dus meer voedsel als je sport? Ook als je, als je niet, uh, per, ik bedoel, je verbrandt ook meer als je niet echt aan het sporten bent? Dus in een periode dat je wel regelmatig sport, uh, ja. maar, maar je zit toevallig even op de ban, bank ofzo, of je doet iets anders, dan verbrand je ook meer? Nou dan ben je in een rusttoestand, dus dan zou je evenveel gebruiken als je normaal op de bank zit, maar uh, als je sport, dan uh, verbrand je gewoon uh, veel meer uh, uh, stof. Ja. Uh, dus uh, uh, als jij regelmatig sport en je zit een dag op de bank of je doet een week niks, dan is jouw lichaam eraan gewend dat je meer omzet. Dus dan zal je lichaam ook uh, eraan wennen om meer uh, stoffen te kunnen omzetten. Dus zal je sowieso beter op peil blijven. En als je ja, vaker uh, niks doet, dan... Uh, Pas je lichaam daar zich op aan en dan uh, verbrand je minder stoffen. Dus dan zal je sneller, uh, ja, zwaarder worden als je helemaal niks doet dan als je sport en uh, af en toe niks doet. Ja. Eva, hoe is het, want jij, in hoeveel tijd ben je 23 kilo aangekomen? Uh, dat is over een uh, periode van uh, drie jaar geweest. Dat is wel veel joh. Ja, dat is veel. Ja, dat is veel. Maar ik heb, ben uh, kok geweest in, uh, in die tijd. En ik heb mijn uh, koksdiploma gehaald toen. En een uh, kok is een vak van uh, late tijden, uh, veel uren en altijd op de been. Yeah. En uh, toen ben ik uh, ja, daarmee gestopt omdat ik toch wel weer wou studeren. En uh, toen ben ik student geworden en uh, in één keer omgezet in een heel ander ritme. Een heel ander levensritme. Het snel en uh, ja, dan uh, verbruik je toch een stuk minder stoffen uh, qua uh, lichamelijke beweging, dus uh, dat is we doen. Dan. En baal je er erg van? Nou ja, ik zit er wel mee. Ja, ik zit er wel mee. Ja, Ja. en ga je er wat aan doen? Ja, ik ben uh, vooral het racefietsen uh, weer. Ik heb weer een fiets gekocht en uh, ja, daar ben ik nou redelijk mee aan het beginnen, dus uh, ja. Super. Maar ja, ik eh, merk gelijk nou dat ik weer een paar keer fiets heb, dat ik me sowieso weer een stuk fitter voel. Ja. En, en ga je ook anders eten? Uh, ja, ja, ja. Dat is uh, eigenlijk geestelijk, hè. Je, je, zegt, je, je gaat weer fietsen, dus geestelijk denk je van, oh ja, die McDonald's een keertje overslaan. Uh, deze week eten we geen friet, en uh, alleen maar gezond. En uh, ja, dat is toch wel... Uh... Ja. Ja, je, dat is gewoon psychologisch, denk je er bijna, hè. En, en waar uh, wil je naartoe weer? Want uh, je bent van, uh, wat was het? 62? Uh, ik, ben, ik ben van 62 63, nu naar uh, ja, ja, een stuk zwaarder geworden ja, in ga, ieder geval. En waar wil je weer naartoe? Ik uh, wil ongeveer op de 70 komen. Uh, wat ik woog uh, 62 is natuurlijk uh, 60, ja rond de 60 was het dan. Is natuurlijk ook niet helemaal gezond voor iemand van 1 meter 80. Dus nee, ik dat, wil dat, dat naar de, de 67 of uh, 68. Ja. Oeh, nou, dat wordt nog een hele toer. Dat wordt nog een toertje, ja. Maar je kunt het. Ja, ik denk het wel. En uh, um, dat, dat wielrennen, dat ben je nu aan het doen? Ja, daar ben ik nu uh, ja, elke week in ieder geval. Ik probeer het elke week één keer te doen. Uh, minimaal. Ja. Dus uh, ik wil het weer vaker gaan doen. Uh. Ja, heel goed. Nou, Het is ook lekker weer. Het ruikt lekker buiten. Ja, heerlijk. Hou, heerlijk. hou vol. En, en dank je wel voor het bellen, Harm. Oké, okay, dank je wel. Goed. Tot ziens. Goedenacht. Dag. Dag. Wij gaan uh, weer wat muziek draaien. Ik denk dat wij uh, ja, voor deze keer weer iets bijzonders gaan doen. Misschien herinnert u zich van vroeger nog dat wij met uh, buitenlanders in het, nee, Nederlanders in het Nederlands gingen praten. Dat gaan wij nu even doen. Uh, uh, zometeen met, met iemand die in, uh, in Barcelona woont. En dan denkt u, oh, dat gaat dan over voetbal. Daar gaat het misschien ook wel even over. Dat zou ik best even willen, omdat er natuurlijk morgen gevoetbald, gevoetbald gaat worden. En ik hoop dat Hinko Rookmaker daar ook uh, iets van weet... iets over kan vertellen hoe dat leeft op dit moment in Barcelona. Maar uh, er is ook wat uh, anders aan de hand daar. Dus daarom gaan we zometeen uh, even stoppen met het praten over sporten en, uh, en eten. En gaan we het hebben over Barcelona. Maar eerst... Muziek van Huub van der Lubbe, Waar zijn de sterren aan de hemel? Zijn Jupiter en maan, het warme licht is uit, sinds jij bent weggegaan. Die avond in het park hmm. bij het schijnsel van de volle maan, oh. dat we toen de sterren wilden tellen. Oh. Oh. Er was geen begin aan. Van het album Concordia was dit Huub van de Lubbe... met Waar zijn de sterren aan de hemel? Nou, ik vertelde het net al, we gaan even bellen met Barcelona. Dat heeft uh, een beetje te maken met voetballen. Maar het heeft ook te maken met een demonstratie die daar geweest is... en die op uh, heel gewelddadige wijze uit elkaar geslagen is. Uh, Hinko Rookmaker in Barcelona, goeienacht. Hoi, Hallo. Goeie Hoi. Zometeen wil ik het graag over die demonstratie hebben we met jou... maar eerst ja. toch even het voetballen... omdat dat voor ons ook een beetje de aanleiding was... om uh, in Kaas te doen en vannacht te praten over uh, beweging en sport. Mm -hmm. We hebben het ook even met een sportdietist in het eerste uur... Esther van Etten gehad over die wedstrijd van morgen... en ook over wat die voetballers dan allemaal eten en zo. Jij, ja. jij, jij, jij, jij bent in, je woont in Barcelona. Um, ja. hoe, hoe leeft die wedstrijd daar op dit moment? Ja, dat, morgen dus dat, tegen Manchester. Dat, dat leeft ontzettend. Je, je hoort niet veel anders dan alleen maar over, over het voetbal... Um, zeker die. Het is al een aantal jaren zo dat Barcelona bijna alles wint. Dus je merkt wel dat de mensen daar gewend raken, maar um, iedereen loopt nog steeds in Barcelona shirts over straat. Um, ze gaan er allemaal vanuit dat ze gaan winnen. Dat ja. wel. En uh, ja, dat is weer het grote evenement van het jaar hier. Ja, we hebben een tijdje geleden die wedstrijden tegen Real Madrid gehad. Ja. Zijn dat niet de wedstrijden van het jaar geweest? Dan is altijd de volgende, is dan weer de wedstrijd van het jaar, natuurlijk. Maar uh, ja, eigenlijk die wedstrijd tegen Madrid. Dat is dan een hoogtepunt. Behalve dat het een beetje tegenviel. Want uh, ja, de, de, de Copa del Rey, de beker is natuurlijk verloren. En dat was niet uh, ingecalculeerd. Nee, nee uiteindelijk dus, hebben, uh, ze, hebben ze nauwelijks beter gepresteerd dan Real Madrid. Hè? Alleen ze hebben net, net met een. Uh, nou ja, ik geloof dat ze alle, allebei evenveel gewonnen hebben en gelijk gespeeld. Maar uiteindelijk is Barcelona, doordat ze die Champions League gewonnen hebben en natuurlijk landskampioen geworden zijn, er toch iets beter van afgekomen? Ja precies. Barcelona had wat dat betreft uh, in de competitie natuurlijk eigenlijk al, al weinig meer te verliezen. Ja, de beker, dat is jammer, maar het is gelukkig wel de minste van de drie prijzen. Ja. En dan de Champions League, ja dat, uh, daar hebben ze gelukkig toch, uh, zijn ze daar doorgegaan. Want, ja, naar mijn uh, onpartijdige mening is Barcelona natuurlijk toch de betere ploeg, dus die verdient ook niet anders. Ja. Ben jij uh, fanatiek voor Barcelona? Ja. Ja, ja, fanatiek, ja, eigenlijk wel. Ik ga een paar keer per jaar erheen. En uh, als het niet op televisie is, dan ga ik toch vaak wel in een kroeg kijken met, uh, met mensen. Ja. Ja? Hoe is dat in dat stadion? Ja, dat, dat, dat stadion, dat is enorm. En uh, het voor het meest grootste stadion van Europa. Daar gaan we een kleine honderdduizend man in. En uh, die zijn allemaal helemaal gek voor Barça Als dan de spelers het veld opkomen, dan zingen ze met z'n allen het, uh, het clublied. En zo. dat is echt... Uh, het is, het is Camp, Camp Nou, heet dat. Camp Nou is dat, ja. ja. Het ligt ook gewoon hier in de stad, hè. dus uh, het is heel, uh, heel makkelijk om er te komen. Uh, ja, het, is, het is echt een belevenis. Het is ook um, eigenlijk, ja, voor de Catalanen is dat het, het centrum eigenlijk van Catalonië. Want voor hun is Barcelona, is het, FC Barcelona is het uitgangsbord van hun nationalistische gevoelens. Ja. Of je dat op een positieve of negatieve manier wil zien. Maar het is voor hun het uitgangbord. Dus ze gaan daar naartoe en daar kunnen zij echt beleven wat ze, wat ze voelen. En uh, ja, die passie die zie je daar nou. Ja. Ja. Um, nee, dat, dat snap ik. Um, de, de, de helden van Barcelona, wie zijn het op dit moment? Uh, Messi toch? Ja, Messi en Piqué. Piqué. Die heeft toch een vrouw, hoe heet, hoe heet ze? Ja, met Shakira. Shakira, nou, dat, ja. Dat vinden ze hier natuurlijk helemaal geweldig. Piquet was altijd al een, uh, ja, dat, dat is een, een typische jongen hier uit de regio, een echte Catalaan. Hij is grappig ook nog. Hij uh, komt goed over op televisie, dus ja, die is heel populair. Ja. En dat hij dan ook nog Shakira aan de haak slaat, dat vinden ze helemaal geweldig. Ja, ongelofelijk. Dus niet meer van de tv af te slaan. <laughs> en, en, en Iniesta en, en Xavi? Ja, ja, dat zijn natuurlijk ook... Uh, dat, dat zijn wel grote sterren, maar die zijn in de media minder interessant. Als je daar een interview mee houdt. Ja, die, die zeggen in drie droge woorden waar het op staat. En dan moet de interviewer weer een vraag stellen. Maar Piquet, die stel je één vraag van drie woorden... en die praat een half uur zelf. Ja. Dus die is gewoon... Die komt wat beter over, zeg maar. Die is wat gezelliger. Ja. Goed. Gaan wij uh, dat voetbal even laten voor wat het is... en, en praten over iets anders. Uh, er is een demonstratie geweest vandaag in Barcelona. Ja. En, en jij hebt daarover gemaild. Zeg, dat, moet, dat is wel goed om daar even aandacht aan te besteden. Want er, die is op heel... Uh, brute wijze uit elkaar geslagen. Ja. Um, wat is er? Nou, laat ik eerst even beginnen met waar is eigenlijk voor of tegen gedemonstreerd? Nou, weet je, het is het uh, eigenlijk gaat het om die demonstraties die er de hele die er zijn sinds 15 mei. Ook in Madrid. In, uh, ja, precies. Die in een aantal uh, eigenlijk een aantal pleinen in, uh, in Spanje wordt gedemonstreerd tegen de manier waarop de, de crisis die de heerst uh, wordt, wordt behandeld door de politici. En mensen vragen om een compleet ander systeem. En daar wordt op vreedzame manier um, dus voor geprotesteerd. Mensen die kamperen eigenlijk op die pleinen, die slapen daar dag en nacht. Yeah. En um, daar worden ook uh, vergaderingen gehouden. Mensen komen met alternatieve plannen, hoe kunnen we het ook doen. En uh, dat is allemaal heel vreedzaam. En ook allemaal eigenlijk aangestuurd door de sociale media op internet. Dus mensen die, komen, die roepen elkaar op om te komen via Twitter en Facebook, et cetera. Ja. Yeah. En uh, op deze manier zitten ze dus al uh, een kleine twee weken op, op uh, Plaza Catalonia. en met, uh, met vrij veel mensen. En vanmorgen, um, om half zeven of zeven uur s ochtends, kwam ineens een enorme ME-mag uh, naar het plein toe om het plein schoon te vegen. Uh, zogenaamd omdat het schoongemaakt moest worden. En uh, mensen die, wilden, ja, die zitten daar al twee weken, die wilden zich niet zomaar weg laten sturen. Natuurlijk Die zijn ze gewoon uit vreedzaam gezet, zijn ze blijven zitten. Ja. Maar na, eh, na een tijdje is de, de politie beginnen eerst in de lucht schieten. en Later zijn ze met rubberen kogels de, de mensen zelf in gaan schieten en gaan slaan. En je moet dus niet dit voorstellen, dit is niet alleen een protestactie met een aantal jongeren die eh, er in willen schoppen. Maar er, zaten, er zitten oudere mensen tussen, er zitten bejaarden tussen, er zitten uh, gehandicapten tussen. Ik heb beelden gezien van een, een man in een rolstoel die compleet in elkaar geslagen wordt door een man in een, een, een zwart geharnast pak. Ik denk van ja... Waar gaat dit over? En dat het hier kan gebeuren, dat is echt... echt het, het choqueert mij. En hoe, kon, hoe kan het, denk je, dat het zo uit de hand gelopen is... en dat ze zo, zo agressief zijn? Nou, dat is, dat is de grote vraag. Waarom is dat? Want um, het, vroeger, vroeger, en dan praat ik echt over enkele maanden geleden... was het hier nooit zo agressief. Er zijn verkiezingen geweest, er is een nieuwe partij aan de macht gekomen. Misschien dat de nieuwe uh, uh, politiek verantwoordelijke, meneer Poets, is dat nog niet helemaal gewend is aan dit soort zaken en niet goed kan inschatten. Uh, want hij heeft duidelijk een veel te agressieve opdracht gegeven. Hoe kun je nou vreedzame demonstranten in elkaar gaan laten slaan? En dan ook met de smoes, of nou, misschien voor hem in eerste instantie goede reden, om te zeggen dat het plein moet schoongemaakt worden, want morgenavond dan kan Barcelona de Champions League winnen en dan moet het plein er goed uitzien. Want welk plein is het eigenlijk? Het is gewoon Plaza Catalunya, oh, ja. midden in de stad, aan het, uh, het einde van de Ramblas. Ja precies. En en het is ook, dat is ook de plek waar altijd als Barcelona een uh, prijs wint met voetballen, dan wordt het daar gevierd. En nou hebben ze dus gezegd van ja, als morgen Barcelona wint, dan zijn er meestal relletjes naar afloop. En als jullie hier dan zitten met uh, jullie tenten en zo, dan wordt die allemaal in de fik gestoken, wordt alles in elkaar geslagen. Um, dus jullie kunnen maar beter die tenten en zo weghalen. Dus dan kunnen wij jullie beter maar in elkaar staan vast. Nou, het is wel een beetje de omgedraaide wereld, want het lijkt me juist dat jij een vreedzame demonstratie beschermt tegen relschoppers die alles in brand willen steken. In plaats van dat jij alles wat die relschoppers maar kunnen vernieuwen al weghaalt. Um, dus ik vind het een beetje een vreemde redenering om uh, eerlijk ja. te zijn. En hoe wordt er gereageerd? Ja, uh, verontwaardiging. De mensen die ervan weten tenminste. Um, een, een typische manier van, van protest hier is dat mensen... Uh, met, met z'n allen eigenlijk met een uh, lepel en een pan op een balkon gaan staan... op een afgesproken tijdstip en allemaal herrie gaan staan maken. En dat klinkt heel vreemd, maar het is, het is echt indrukwekkend als je er dan staat. Want overal vandaan hoor je mensen meedoen en dan kom je toch achter van... God. Zijn er zijn wel heel veel mensen die hier uh, hetzelfde over denken als ik. Hm. En heel veel mensen zijn ook naar Plaza Catalunya gegaan. Wat dat betreft is de, de schoonmaakactie ook heel erg... Uh, Mislukt. Ja, effectief. want er zaten vanmorgen 450 mensen en nu zitten er 12.000. Echt waar? Dus, ja, het is ook uh, wat dat betreft wel weer. Uh, ja, het, het zet het eigenlijk de mensen alleen maar weer aan om opnieuw te gaan protesteren. Dus dat is dan wel weer een, uh, een, een leuk bijeffect. Uh, dus wat dat betreft ja, dat kan, kan Barcelona morgen beter maar verliezen. Nou, dat ook weer niet, hè. Maar de, de, de, nou. de mensen die daar op dat plein staan, die zijn ook freds in Barcelona. Dat is ook helemaal geen probleem. <laughs> die, die zijn net over. zo blij als Barcelona wint. Dus, dus ja. waarom moet je zo aan dat plein afhalen? Ze juichen gewoon net zo hard mee morgen. Ja. Dus, dus er zijn nu 12.000 mensen. de actie is in principe helemaal mislukt. Ja. Ik neem aan dat er heel erg verontwaardigd uh, gereageerd wordt ook. Uh, ja. Zijn er veel mensen echt in het ziekenhuis terechtgekomen? Uh, ja. Er zijn 120 gewonden, een aantal zwaar gewonden. Er zijn mensen zelfs door uh, politiekogels geraakt en uh, in levensgevaar. Dus uh, we hopen dat, dat, uh, dat ze dat overleven. In levensgevaar met rubberkogels? Dat, dat heb ik begrepen, ja. Er is iemand die heeft een rubberkogel vlakbij zijn longen in zijn lijf gekregen. En, uh, maar dat weet ik niet hoe betrouwbaar die berichtgeving is. Want je hoort alles alleen maar via via. Op televisie wordt er bijna niet over gesproken. Dat is heel gek. Ik houden de hele avond al al de Spaanse televisiezenders in de gaten, maar... Uh, het wordt vrij, vrij veel doodgezwegen. Ja. En, uh, heb je enig idee wat, wat dit voor staart krijgt? Nou, dat is de ja. vraag. Ik weet dat de oppositiepartijen al uh, hevig aan het protesteren zijn gegaan. Uh, dat is natuurlijk ook een rol. Maar uh, het is de vraag of je... Uh, ja, wat, wat, wat kan er gebeuren De politiek verantwoordelijk kan aftreden? Het is de vraag of dat gebeurt. Daar durf ik echt niet over te zeggen hoe dat, uh, ja. van hoe wat, dat zit. Van wat voor partij is die uh, nieuwe het is een Catalaans-rechtse uh, nee. partij. Dus redelijk nationalistisch Catalaans. Ja. Conservatief. Um, dus die hebben toch niet zo op met, uh, met, met demonstraties voor vernieuwing en uh, voor meer vrijheid. Ja. Dat is niet echt hun, uh, hun straatje. Ja, want laten we nog heel even naar die inhoud kijken. Die demonstraties daar in Spanje. Ja. Die zijn voor vernieuwing en voor meer vrijheid. En die hebben ja. te maken met, ook met de financiële crisis daar? Ja, exact. Want... Um, de financiële crisis duurt hier nu al uh, nou, het is het twee jaar of zo. En die heeft een hele grote uh, gevolg gehad voor veel mensen. 20% uh, werkloosheid, in ieder geval onder de jongeren. Een jongeren nogal hoger percentage. Veel mensen zijn hun huizen kwijtgeraakt. En ze hebben het idee dat de politici daar eigenlijk niet adequaat op reageren. Ja. Er, uh, er wordt van alles gedaan om vooral maar de, de banken tevreden te houden. Die voor een groot deel ook juist uh, schuldig waren aan de crisis. En mensen hebben het idee dat. dat ja. De banken die krijgen alles weer voor elkaar en uh, ze zitten zelfs zonder huis. Yeah. Um, vaak worden hier mensen wordt hun huis afgenomen door de bank omdat ze de hypotheek niet kunnen betalen. Maar daarna moeten ze toch de hypotheek nog blijven doorbetalen. Terwijl ze dus het huis nog niet meer hebben. En vaak hebben die mensen, omdat ze, ja, de reden waarom ze niet konden betalen is omdat ze ook al geen werk meer hadden. Dus uh, je krijgt ja, een hele moeilijke situatie voor veel mensen. Yeah. En nou hebben ze het idee, ja, we kunnen erop, krijgen politiek heel weinig kansen om er wat aan te doen. Want in Spanje heb je eigenlijk maar twee grote politieke partijen. En die komen met een voorgekookte lijst. En daar kun je zelf ook niet eens met voorkeur of zo meer iets aan doen. Ja. Um, dus mensen hebben het idee dat ze eigenlijk buiten spel staan. Ja, ik begrijp En dat het. is waar ze tegen protesteren. Ja, en daar is vandaag dus uh, op een hele rare manier op gereageerd. Door, ja. door de lokale overheid trouwens. Want die, die demonstraties ja. zijn natuurlijk vooral tegen Zapatero en de Socialistische Partij neem ik aan. En zo'n zo rechtsnationalistische en misschien wat populistische partij. Ook een ik, heb, ik heb je niet helemaal begrepen. Oh, Sorry. nou dan laat ik het gewoon maar zien. Dat is mijn persoonlijke analyse. Nee, misschien... nee, ik ik hoor je even slecht van je oh. de, de Nou de ja, ik wou zeggen, die demonstraties vooral tegen de socialistische partij, neem ik aan van Zapatero. Nee, nee, oh. het is niet zo. Het, oh. is, um, het is tegen Zapatero, maar het is ook net zo goed tegen, uh, tegen de Partido Popular, de, de rechtse partij in Spanje. Ja. Um, want het, het gaat er juist om dat beide partijen eigenlijk. Geen uh, initiatief nemen om iets aan de crisis te doen en eigenlijk alleen maar elkaar uh, beschuldigen en weinig initiatief nemen om eens op een andere manier zaken te gaan oplossen dan, dan altijd op een partijpolitieke manier de tegenstanders zwak te maken. Dus het gaat zowel tegen de Partido Popular als tegen de, uh, de PSO van Zapatero. En wat dat betreft is het dan wel opvallend dat net vorige week bij verkiezingen die Partido Popular zo groot is geworden dat mensen die, waar door veel mensen juist om verandering gevraagd worden... ze voor de meest conservatieve partijen hebben gestemd. Ja. Ja. Dat dus is inderdaad. Een vreemde, vreemde situatie hier. Ja. Goed. Ik, ik dank jou wel, Hinko. Graag gedaan. En uh, leuk, dan, leuk om je weer eens te horen in Kasteluna. Mis je het een beetje, ja. thuis. Ja, eigenlijk wel. Ik vond het altijd wel leuk om te doen. Ja. Nou, dat was in ieder geval een goede aanleiding om dat nog een keer te doen. Ja. Um, uh, nogmaals dank. Helaas. Veel plezier. Ja. Waar, waar ga je morgen naar het voetballen kijken? Um, ik, ga in een, uh, ik denk dat ik een kroeg ga nemen hier in de buurt. Dan wil ik er een vol met Catalanen. Want je hebt hier een heleboel zitten vol met, uh, met toeristen. Maar die wil ik vermijden. Morgen gaan we tussen de Catalanen zitten en dan heel hard juichen. Ja, ja. nou, dat lijkt me geweldig. Ik ben ja. heel benieuwd. Ik, ik ga gewoon thuis kijken. Maar nu ja, doen we in ieder geval hetzelfde ongeveer. Oké. Okay. Hinko, nogmaals dank. En uh, wie weet, als er nog een keer nieuws is in Barcelona... gaan we je gewoon weer bellen. Ik hoop dat het volgende keer allemaal wat leuk nieuws is, ja. Ja, ja, ja. ja. Dan, uh, ja. Nou, ja. Ja, dat hoop ik ook. Dit was, dit okay. was al uh, uh, vervelend inderdaad. Nou, ja. nogmaals dank. Goeiedag. En, ja, en veel plezier morgen, ondanks tot ziens. alles wat daar Doeg. gebeurd is. Doeg. Uh, ja, tot slot. Ik ga zo meteen het antwoordapparaat nog even inspreken voor uh, Jurgen van den Berg. Die gaat maandag hier presenteren. Maar nog, ik wil nog even één mailtje toch nog terugkomen op dat sport en gewicht voorlezen. Omdat ik het gewoon uh, lullig vind om dat niet gedaan te hebben. En die is van Ger. Die schrijft veel sporten buiten wel dagelijks uh, wandelen om, doe ik niet. Uh, dus hij wandelt wel, maar sport niet veel. Toch heb ik een gewichtsprobleem. Bij een lengte van 1,79 weeg ik maar 54, 55 kilo. Ik eet goed, veel verse spullen, af en toe een snack... maar aankomen, geen gram. Broeken kopen, het is een ramp. Lichtgewicht, zeg maar vedergewicht... is net zo'n groot probleem als overgewicht. Neem dat maar van mij aan. Uh, de groeten krijgen wij van Ger. Goed, dan ga ik nu dat antwoordapparaat inspreken. Jurgen Praat, aanstaande maandag met Ger. Kerm Kemper, die, meneer is de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Uh, maandag is het vervolg van de zaak Wilders. Scherm Kemper is van mening dat de houding van Geert Wilders... schadelijk is voor het gezag van de rechtelijke macht. Dit is de voicemail van Casa Luna.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 Ik wens u een hele goede nacht en natuurlijk ook een mooi gesprek. Goed, dat dus aanstaande maandag. Wij maken nu plaats voor nachtvluchten. Nora Romanesco die staat alweer klaar. Helemaal in topvorm, zo te zien. heeft weer hele stukken hard gelopen vandaag, volgens mij. En eet heel gezond. Komt altijd met een heleboel snickers en uh, gevulde koeken binnen. Die ze over zichzelf niet eten. Dat is voor de gasten. Dat is heel aardig van haar. En wij mogen ook nemen. Goed, nachtvluchten dus uh, met Nora. En dat begint altijd met vlucht in het verleden. We uh, bedanken Mieke en Nico ook nog even. Heb ik tijd voor? Normaal doe ik dat nooit. Maar ik heb toch nog wat seconden over. Ik wens u een prettig weekend. Veel plezier met Nora. Wat Casaluna betreft heel graag tot aanstaande maandag bij Jurgen. En wat mij betreft graag tot volgende week vrijdag. Dag!